Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Egypte hebben een boel wereldleiders zich verzameld... om de komende twee weken te praten over maatregelen tegen klimaatverandering. De klimaattop begon met een belangrijke mededeling. Er gaat ook officieel gepraat worden over de schade... die opwarming van de aarde tot nu toe al heeft veroorzaakt... vertelt mijn collega Helene Ecker. En dat is wel bijzonder, want arme landen willen dat al veel langer. Maar rijke landen hebben een tijd lang de boot afgehouden. Hè? Die zijn... Ja, ook wel een beetje bang voor een bodemloze put, omdat eigenlijk niemand precies weet hoeveel schade er gaat ontstaan als gevolg van klimaatverandering. Maar ja, met de overstromingen in Pakistan in het achterhoofd, snappen veel mensen hier wel dat je er niet langer omheen kan. Op de Dam in Amsterdam zijn mensen toch aan het demonstreren. Eigenlijk zou de Britse complotdenker David Icke daar als spreker komen, maar hij mag het land niet in. De organisatie achter de demonstratie besloot de boel daarom af te blazen, maar honderden mensen trekken zich daar niets van aan. Ze staan op de Dam met vlaggen en spandoeken. De politie onderzoekt of het gevonden lichaam bij Terschelling... een van de twee vermisten is van een dodelijk bootongeluk. Het lichaam werd vanochtend gevonden op het strand. Deze verslaggever van Omroep Friesland vertelt wat hij weet. Nou, dat het lichaam gevonden is aan de westkant van het eiland... en echt heel erg aan de westkant, helemaal op het westelijke puntje van het eiland. Uh, dat vanochtend om zeven uur een melding kwam. En die kwam uh, van iemand die wat gezien had uh, richting uh, de hulpdiensten. De hulpdiensten zelf die werden pas om acht uur echt actief gealarmeerd... om echt te gaan kijken... Wat wat er aan de hand is, want toen werd duidelijk dat het serieus was. De twee vermisten zijn een man van 49 en een kind van 12. Vlak na het bootongeluk werd al duidelijk dat twee andere mensen het niet hadden overleefd. En goed nieuws voor kiwi-liefhebbers. De groene vitaminebommetjes zijn dit jaar extra lekker door het warme najaar, legt deze kiwi-teler uit. Genoeg warmte en genoeg zonuren. Dat is het eigenlijk voor alles licht, warmte en een kiwi heeft ook al behoorlijk wat water nodig. En omdat het zo warm is en heel lang warm blijft, wordt er heel veel vruchtsuiker aangemaakt en zijn ze dus heel lekker zoet. Dus de kwaliteit is gewoon heel goed nu. Ja, de warmte is dus goed voor de kiwis, maar ze hebben nog wel steeds water nodig. Het weer, echt herfstweer vanmiddag, grijs en regen. Het wordt maximaal 11 of 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A9 is in beide richtingen weer vrij bij Amstelveen, bij de Schipholbrug...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 En we kijken ook met een schuin oog naar de MotoGP in Valencia. Want uh, daar is dezelfde situatie als uh, vorig jaar in de Formule 1. Laatste race, uh, er kunnen nog in ieder geval twee uh, mensen uh, uh, wereldkampioen worden. Maar de, de, de Bagnani is uh, momenteel uh, de, de meest uh, voor de hand liggende. Maar die heeft 258 punten. Maar halverwege het seizoen stond Fabio Quantarano.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 www.zfm-life.nl Kijk je live mee. zfm-life.nl There's mountains on Mars and a beds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing these doing just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me?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 It burns like me for you Tomorrow comes with one desire To take me away It ain't easy to say goodbye Darling, please don't stop to cry Girl, you know I've got to go oh, Lord, I wish it wasn't so Break up, Don.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 Waar die ook kampioen mee is geworden. Dus als je nog een autootje zoekt. Ik heb ruimte genoeg. Ruimte genoeg. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> ja, dat zeker. Nou ja, dan, dan moet je even bij Sotterby's oh, langs voor Sotheby's. de veiling. Ja. Nou, kom wel goed. Zeker, zometeen de eerdere divisie. How can one become so bounded by choices that somebody helps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 I better believe for you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 En waar ze het dan, voor, uh, waar ze dan waar ze het voor hebben bedoeld. Door die groep wordt het niet of nauwelijks gebruikt. Al dus meneer Haker. Dus uh, wellicht ook uh, uit Zandvoort zullen ze TZT ook uit het straatbeeld gaan verdwijnen. Ja, iemand schrijft net uh, op uh, Facebook wa waarschijnlijk uh, hier uh, ook over. Wim uh, Mendel is dat...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 Maar door aangeschud. Oeh, oeh, oeh, oe, oe, oe, oe, oe, want ze hadden van de motor geschud. Langzaam rijden, dat deed ze nooit. Daar vonden ze toch, Marty, verknoot. Een is op zijn hart, honing tien is op de BSA. Naar de moord, tak, roos, op het Hengelse zand. De hoender in de vrouw luust over aan de kant. Met de zop, en tieners op de BSA. Zie je doen. Dan zie de dat ik rust nog huus. haat, want dan waren ze eerder thuis. <middell> ze hadden al de beste en geen gehaat. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een beetje's op z'n artonnen, een tien is op de BSA. Bankgevoel hadden die nog nooit gedacht. Ze waren koning op de weg en dachten alles mag. Een bed is opzien, noten en tien is op de BSA. Zie gingen doen. Oeh, oeh, oeh. Oeh, Het hart, zie gingen doen.